Drie uur, Marion Koekoek met het NOS Journaal. President Obama heeft in New York de Palestijnse president Abbas gesproken over zijn weigering om in te stemmen met een volwaardig VN-lidmaatschap voor de Palestijnen. Obama heeft Abbas persoonlijk duidelijk gemaakt dat een Palestijnse staat alleen kan worden bereikt in onderhandelingen met Israël. Alle andere acties om tot een eigen staat te komen worden door de VS niet gesteund. President Abbas is teleurgesteld over de Amerikaanse weigering. Hij wil morgen in de VN een volwaardig lidmaatschap aanvragen. De algemene vergadering keurt dat waarschijnlijk goed... maar de VS zal er in de Veiligheidsraad een veto over uitspreken. Brokstukken van een oude satelliet zullen in de loop van de dag inslaan op aarde. Volgens NASA gaat het om zeker 26 flinke onderdelen... die op nog onbekende plekken gaan neerkomen. Het grootste stuk weegt zo'n 140 kilo... De satelliet werd in 1991 gelanceerd en raakte in 2005 buiten gebruik toen de op, brandstof op was. NASA verwacht dat de meeste stukken in de grote oceaan belanden. Volgens berekeningen zullen ze Noord-Amerika niet raken.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 Internationale investeerders gebruiken de grond... om voedsel- of biobrandstoffen te verbouwen voor westerse landen. Het weer vannacht wisselend bewolkt af en toe wat regen en minima rond 11 graden. Overdag nog kans op een bui, in de middag droog en zonnige periode. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders met Roel Koeners. Je kunt horen Lie Down the Darkness. En daarvoor hoor je dan REM met de zang van Michael Stipe En verder nog in de gelederen Mike Mills en Peter Buck... die vanavond hebben laten weten dat ze er een punt achter zetten. Een punt achter REM. Na ruim 30 jaar is het uh, mooi geweest... en hebben de leden besloten om elk hun eigen weg te gaan. Een welgemeend woord van dank aan iedereen die ooit geraakt is door onze muziek. Dat valt te lezen op de website van REM. Dit wordt het tweede uur van de nacht. ik anders bij de vader op Radio 1. Het muziekprogramma van Radio 1. Met weer aandacht voor uh, film. En ook aandacht voor muziek uit de eigen archieven. Deze komt uit het voorjaar van dit jaar. heb je al diverse versies kunnen beluisteren hier in de nacht. Geen anders natuurlijk die van Elbow. Die hebben we al een keer laten horen in de oorspronkelijke cd-versie. En daarnaast is er dan ook nog uh, die opname die Elbow ooit gemaakt heeft bij uh, Giel. Een tijdje geleden liet ik je een opname horen... die dan weer gemaakt is op Werchter. En dit is dan weer een coverversie, ook uit het programma van Giel Beelen. In de rubriek Mega Top 50 covers had Giel op 28 maart jongsleden de Handsome Poets te gast... een band uit uh, de omgeving van Gouda. En die kozen als cover het uh, maken van het niet al te makkelijke lippy kids. Handsome Poets, heel leuk als je die band ziet optreden. Geen afgetrapte grimpen en uh, kapotte spijkerbroeken... en uh, versleten t-shirts, maar de heren zijn... Uh, Keurig in het pak met een giletje en zo. Dat ziet er wel eh, chic uit, moet ik zeggen. Hans en Poets hier dus met eh, hun versie van Lippy Kids. En dit is nieuw. De date Van de nieuwe CD, het nummer Zwerver. Geen rust in mijn hart. Geen rust in mijn donder. Ik moet weer ik weet ook niet waarvoor, maar ik kan niet wachten, ik moet er van door. En wordt het genoeg leuk, dan word met de knuts. Dan haken ik er van tussen, dan neem ik de bus. De fiets of de auto, de tram of de trein. Hoop Zo ben ik, ik zit zo aan elkaar. Ik ben de sterven van Dit kan je namelijk vinden op Scherp de Zijs. En Scherp de Zijs, dat is de titel van de nieuwste cd... van Huub van der Lubbe en zijn mannen, De Dijk. En Van der Dijk gaat aanstaande zondag... de documentaire in première Hou Me Vast. En dat zal maar gebeuren op het Nederlands Filmfestival... dat vanavond, afgelopen avond, in Utrecht is uh, geopend. Het filmfestival dat opende met de première van de film De Bende van Os... Maar zonder dus die film uh, over de dijk. the third of september that day i'll always remember yes i will I just hung her head and said something. Papa was alone in the snow.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 Mama just hold her head and say, was a grown Temptations, In 1972, eind 1972, toen werd dit opgenomen. Papa was a Rolling Stones, het origineel, dat werd uh, iets eerder dat jaar, 1972, opgenomen. Namelijk uh, door de Undisputed Truth. Een jaar later, 1973, toen hadden de Temptations daar uiteindelijk wereldhit mee met dat, dat papa was a Rolling Stone. Coldplay, je hebt ze al kunnen zien op uh, Pinkpop, maar... Ze komen weer naar Nederland en dat zal zijn op uh, zaterdag 17 december. Coldplay, dan aanwezig in Ahoy, Rotterdam. My song is love. Love to the love Don't have to be alone. Your heavy heart is made of stone, and it's so. Love Nogere maand komt een nieuwe CD uit van Coldplay. nog van X Y dat album van hun uit 2006. Coldplay, A Message, dat hoor je. Wat ik al zei, 17 december dan zijn ze in Ahoy, Rotterdam. En zoals gebruikelijk hier bij het 18. Anders, kijken ook altijd even of ze nog net even ergens over de grens zijn. Want soms zijn plaatsen net over de grens iets dichterbij. Voor sommige Nederlanders zijn ze bijvoorbeeld 15 december in Keulen, de mannen van RIM. En ze gaan 18 december naar het Sportpaleis in, of RIM zeker voor Coldplay. En 18 december dan is Coldplay in het Sportpaleis in Antwerpen. En dit is Brian Wilson. Afgelopen avond een concert in Paradiso van hem. Eigenlijk is het een heel bijzonder album dat vorig jaar van hem verscheen. Wat weinig aandacht gekregen op de Nederlandse radio... of het moet geweest zijn in uh, De Nacht het Anders, je hoorde een track van Reimagines Gershwin... waarin Brian Wilson Gershwin-composities uh, op de plaats zette... in een Beach Boys-arrangement. Een Pet Sounds arrangement eigenlijk. Zo so, kon je bijvoorbeeld luisteren naar Nothing But My Love... van George Gershwin door Brian Wilson. En wat ik al zei, Brian Wilson was afgelopen avond uh, in Nederland, Amsterdam... voor een optreden in Paradiso. En vanavond zal hij in België zijn, de Ancien Belgique in Brussel. Dan zal hij uh, hetzelfde concert doen. En ja, uh, we hadden het al eerder over de Rolling Stones... die volgend jaar 50 jaar bij elkaar zijn. Maar dat geldt ook voor uh, de Beach Boys. Die zijn volgend jaar ook uh, een halve eeuw oud. En ja, de afgelopen jaren hebben ze nauwelijks iets met elkaar gedaan. Maar ter gelegenheid van dat feit dat ze een halve eeuw geleden bij elkaar kwamen, zijn er besprekingen gaande... en zou het de mogelijkheid eventueel kunnen zijn dat ze ter gelegenheid van dat bestaan van een halve eeuw... weer eens even samen op de bühne gaan staan. Brian Wilson met de andere mannen van de Beach Boys. Nou, we zijn benieuwd hoe dat zal klinken tegen die tijd. In ieder geval wil ik nu nog even luisteren naar Brian Wilson solo. De blueswereld heeft de afgelopen twaalf maanden afscheid moeten nemen van diverse oude bluesknakkers. Liddy Smokey Smothers, bijvoorbeeld. Pintop Perkins, Lacey Gibson, Honey Boy Edwards. En ook Willy Boy Big Eye Smith. Big Eye Smith vorige week op 16 september, afgelopen vrijdag, toen overleed hij op 75-jarige leeftijd. Hij heeft in het verleden samengewerkt met onder andere Muddy Waters en Bo Diddley. En Willie Big Eye Smith was vooral bekend vanwege de virtuositeit op de mondharmonica. Maar op een gegeven moment heeft hij er toch ervoor gekozen om het slagwerk te gaan. ...doen bij diverse bands. En waar, waar had het mee te maken? Dat had gewoon mee te maken met het uh, domme feit... ...dat er uh, op een gegeven moment uh, niet zoveel vraag was naar harmonica-spelers. En aangezien die toch uh, geld moest verdienen... ...is hij toen maar drummer geworden bij een aantal bands. Maar zoals je zojuist hebt kunnen horen in de opname van Your Too Better 2004... ...trouwens, van deze Willy Big Eyes Smith... Hij kan er wel wat van op die mondharmonica. Overigens, Willy Big Eyes Smith heeft eerder dit jaar nog een uh, Grammy Award gekregen in de categorie Best Traditional Blues Album. Dat ging voor, op voor de CD Joint at the Hip, die die samen maakte met Pintop Perkins. Willie Big Eyes Smith, dus 75 jaar geworden bluesgigant, zoals er zoveel er zijn.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 In de staat Arizona, daar hebben ze sinds kort een uh, nieuwe immigratiewetgeving En de politie die is verplicht bij de minste verdenking te vragen aan uh, een burger die ze tegenkomen... of deze wel uh, illegaal, dan wel legaal in het land is, dan wel in de staat Arizona. En dat... Dat werkt de discriminatie in de hand. En degene die daar behoorlijk op tegen is, dat is de Frans-Spaanse zanger Manu Ciao. In het kader daarvan heeft hij een optreden gegeven in de Amerikaanse staat uh, Arizona in de plaats uh, Phoenix. Je hoorde Manu Ciao nog eens een keer met Megustas Toom. Manu Ciao, die ook bekend is geworden met zijn clandestino. En daar heeft Freek de Jonge een aantal jaar geleden een leuke vertaling op gemaakt... En dan heet Clandestino stiekem. Als kind of je jullie klikken. Het was legaal. De stem van Pearl Jam. De stem van Eddie Vedder die je hoorde met het nummer Better Days. En Eddie Vedder en zijn Pearl Jam die zijn de afgelopen tijd in de plaatstudio geweest. En ze hebben alweer een deel opgenomen van de songs die op een nieuw album zullen komen te staan. Zoals bassist Jeff Amon zei in een interview met het blad Rolling Stone. De eerste nummers die zijn opgenomen en uh, dat is een goed gevoel... Ze zitten namelijk ook midden in de festiviteiten. Niet dat ze 50 jaar bestaan, zo oud zijn ze ook nog niet. Maar ze bestaan wel 20 jaar, de mannen van Pearl Jam. Dus dat wordt voor de fans uitkijken in de loop van volgend jaar naar een nieuw album van de mannen onder leiding van Eddie Vedder. Eddie Vedder, die uh, trouwens hier in een solo-project hoort. Hij maakte dit liedje. Onder de titel Better Days voor de film Eat, Pray, Love. Een film waarin Julia Roberts te zien is naast de Spaanse acteur Javier Bardem. En daar dus dat liedje van Eddie Vedder onder de titel Better Days. En lang zal hij leven, tenminste morgen, want dan wordt hij 62 jaar de boss Bruce Springsteen. En dan wordt hij namelijk 62 jaar Bruce Springsteen. Je hoort hem met een nummer van Lucky Town uit 1992. En dat was heel bijzonder, 1992. Ja, hij had net zo goed een, een dubbelalbum uit kunnen brengen. Maar hij bracht twee verschillende... LP's, cd's uit op dezelfde dag. De ene was dan getiteld Lucky Town... en de andere Human Touch, Bruce Springsteen. Maar uit dat Lucky Town hoorde je dan nog eens een keer... belledijs van de, de man die morgen jarig is... jarige Job Bos, Bruce Springsteen. Een Cole Porter compositie. nogmaals een keer. Elephant Child. She's unable to lunch today. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today. She is sorry to be delayed, but last evening down in Lover's Lane she strayed. Madam, Miss Otis regrets She's unable to launch today When she woke up and found That her dream of love was gone Madam She ran to the man Who had led her so far astray from under her velvet gown She drew a gun and shot her lover down Meadow Miss Otis regrets She's unable to love today When the mom Strong. She's unable to lunch today. Miss Otis regrets she's unable to lunch today. Het is gecomponeerd door Cole Porter en die componeerde dat in 1934. En de uitvoering die je hoorde, die was dan uit 1956. Je hoorde de stem van de First Lady of Jazz, Ella Fitzgerald. Zodat het nieuws, Mayan Koekoek. En tot die tijd muziek uit Vlaams Limburg. De mannen van Buurman, want ja, zo heet de groep. En ze hebben het over seks. Seks en slechte whisky. Wat een combinatie. Limburg komen ze en je hoort ze met seks en slechte eh, whisky. Zo dus dadelijk een hele oude opname uit de jaren 50 van Les Paul en Mary Ford, Mr. Sandman.